uur. Dit is Radio 1 met Frederik de Jong en Marcel Oosten. Straks in het NOS Radio 1 journaal de opkomst van Al-Qaeda in Irak. Verenigde Staten zijn erg bezorgd. En verslaggever Mark Robin Visser probeert duidelijk te krijgen waarom het zo moeilijk is om raadsleden te vinden. Daar hoort u al meer over in het NOS journaal. Door het werk van gemeenteraadsleden moet goed worden beloond. Dat zei minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Uit onderzoek blijkt dat steeds minder mensen warm lopen voor het gemeenteraadswerk. Vooral nieuwe partijen in kleinere gemeenten hebben moeite om kandidaten te vinden. Plasterk vindt dat het deeltijdwerk in de gemeenteraad aantrekkelijk moet zijn. En dat de beloning in ieder geval niet omlaag moet, zei hij in Nieuwsuur. Het is belangrijk werk. Ik denk dat die mensen het niet, niet primair voor het geld doen. Maar ik vind eerlijk gezegd inderdaad wel dat we nu een eind zouden moeten maken aan het alsmaar verminderen van de uh, voorwaarden en vergoedingen voor politici. Want dat draagt bij aan het beeld van ja, het is eigenlijk niet waard. Om de kwaliteit van de gemeenteraadsleden te waarborgen... wil Plasterk vanuit het Rijk meer cursussen aanbieden. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 19 maart. In Turkije wordt de rechtszaak tegen militairen... die een staatsgreep zouden hebben beraamd, mogelijk heropend. Premier Erdogan zegt dat hij daar positief tegenover staat... maar dat de wettelijke mogelijkheden nog wel moeten worden bekeken. In 2010 begon de rechtszaak tegen ruim 200 legerofficieren die van plan zouden zijn geweest de islamitische regering van Erdogan ten val te brengen. Vele van hen werden veroordeeld. Ze kregen vier topmilitairen 20 jaar cel. Door te zinspelen op herziening van de rechtszaak lijkt Erdogan toenadering te zoeken tot het leger dat van oudsher waakte over de seculiere Turkse staat. De opstandelingen in Syrië raken steeds vaker met elkaar in gevecht. En dat komt vooral door de opmars van ISIS... een terreurgroep die gelieerd is aan Al-Qaeda... en die van Irak en Syrië islamitische staten wil maken. Andere rebellen in Syrië verzetten zich daartegen... en proberen ISIS terug te dringen. Ze willen daarmee laten zien dat ze tegen Al-Qaeda zijn... en hopen op meer steun uit het Westen. Intussen heeft ISIS 1300 extra strijders naar Aleppo gestuurd... Bij hevige gevechten in Aleppo is gisteren een leider van ISIS omgekomen. Op het Indonesische eiland Java zijn zeker 16 mensen omgekomen omdat ze giftige alcohol hebben gedronken. Zeker 8 mensen zijn in het ziekenhuis opgenomen. De politie is de daders op het spoor en heeft tientallen containers met giftige alcohol in beslag genomen. In Indonesië vallen elk jaar honderden doden door het drinken van giftige alcohol. De brandweerkazerne op het Zuid-Hollandse Kaag-eiland is door brand verwoest. Ook een bluswagen is verloren gegaan. Vier mensen hebben rook ingeademd, onder wie mensen van de vrijwillige brandweer. De collega's van de Kaag-kazerne hebben nog zelf geprobeerd om dingen te redden wat mogelijk was. Ze hebben daar ook rook bij ingeademd. En het is voor hen natuurlijk heel erg triest en voor ons allemaal om je eigen, ja, je eigen spullen in vlammen op te zien gaan. Twee woningen moesten worden ontruimd. De bewoners zijn naar het vasteland gebracht. Naast de kazerne op Kaagheiland ligt een opslag van gasflessen. De brandweer heeft die veilig kunnen stellen. Ook de naastgelegen scheepswerf is gespaard gebleven. Hoe het vuur in de brandweerkazerne is ontstaan is nog onbekend. Vitesse is naar een trainingskamp in Abu Dhabi afgereisd... zonder de Israëlische verdediger Dan Mori. Hij is er niet welkom vanwege zijn Israëlische paspoort. Volgens Vitesse werd pas op het laatste moment duidelijk... dat Mori het land niet in zou komen. Toch heeft de club besloten af te reizen. Wij zijn verplichtingen aangegaan. We spelen tegen Wolfsburg en de Die rekenen er ook op dat wij hier zijn. Bovendien proberen we ons goed voor te bereiden op het tweede seizoen zelf. Als voetbalclub blijven wij weg van politiek en religie ons op het moment dat wij op het allerlaatste moment besluiten om niet te gaan. Besluit van Vitesse om toch naar Abu Dhabi te gaan leidt tot kritiek vanuit Den Haag. CDA-kamerlid zich noemt Vitesse een club zonder ruggengraat. En ook PVV-leider Wilders vindt dat Vitesse uit protest thuis had moeten blijven. Nu accepteren ze jodenhaat zegt hij. Vitesse speelt in Abu Dhabi onder meer twee oefenwedstrijden tegen Duitse clubs. Het weer: het is bewolkt, het regent. Maximumtemperatuur vandaag 12 graden, daarbij waait wel een forse zuidenwind... Aan zee en op de Wadden windkracht 7 tot 8. Pas vanavond neemt de wind iets af, wordt het vanuit het noordwesten droog. Ook morgen is het zacht. Eerst is het droog met wat zon. Later volgt opnieuw regen. Verkeersinformatie bij de ANWB zit John Bakker. Met een uh, iets drukkere maandagochtendspits, 225 kilometer. Normaal gesproken zitten we dan uh, rond de 180. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort bij Voorthuizen. Vijf kilometer na een ongeluk. De rijstroken zijn wel weer vrij. Er is net een ongeluk gebeurd op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij Beest, daar staat nu 2 kilometer file. De linker rijstrook is daar dicht. Op de A9 van Diemen naar Alkmaar bij knooppunt Bad of het Dorp... een file van 4 kilometer. Daar staat een auto stil op de rechter rijstrook. Dan nog aanrijdingen op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam... bij knooppunt Ridderkerk, 6 kilometer file. En op de A58 van Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel, 8 kilometer... Maar in beide gevallen zijn de rijstroken weer vrij. Dankjewel John Bakker. Straks meer over de verkiezingen in Bangladesh... die zijn getekend door rellen en geweld. Als ondernemer bent u altijd bezig. Smiddags langs een klant, s'avonds uw administratie bijwerken. Daarom zorgen wij er bij ABN AMRO voor... dat het regelen van een huurgarantie of lease... geen onderneming op zich is. Dat kan gewoon online... Regel uw bankzaken tussen de bedrijven door. Open nu online binnen vijf minuten een zakelijke rekening. ABN Amro, de bank anno nu. Met de openbare bibliotheek. Hallo, ik heb net een boek teruggebracht ja? en daar zit waarschijnlijk een brief van de Belastingdienst tussen. Oh. Als boekenlegger is het die misschien gevonden.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 Twee dagen duurt het bezoek van minister Timmermans van Buitenlandse Zaken aan Cuba. En dat bezoek roept vragen op bij de oppositie. Van alle landen waar de minister van Buitenlandse Zaken naartoe kan voor handelsbevordering. Dat ziet dan één keer naar Cuba gaat. En u hoort zo dadelijk wat de minister eigenlijk op Cuba doet. Het NOS Radio 1-journaal. Met Marcel Oosten en Frederik de Jong. Het Iraakse leger vecht al dagen tegen de terreurbeweging ISIS... de aan Al-Qaeda gelieerde militanten in de Iraakse provincie Anbar. De terreurbeweging heeft grote delen van de steden Fallujah en Ramadi ingenomen. Midden-Oostencorrespondent Sander van Hoorn vertelt hoe het leger probeert deze steden te heroveren. Ze proberen nu die steden te veroveren door vooral met artillerie en luchtbombardementen die steden te bestoken. Het leidt tot uh, grote problemen in die steden, kun je je voorstellen. Duizenden vluchtelingen worden gerapporteerd. En waar ligt de sympathie van de lokale overheid op dit moment? Bij het leger of bij de militanten? Nou, dat is wisselend. Uh, kijk, die lokale overheid, als je dat ziet als de leiders van stammen. dan ligt die sympathie toch wel wat meer bij Al-Qaeda. Vandaar dat Al-Qaeda zo makkelijk die steden heeft kunnen veroveren. Maar die uh, steun die is niet he, onverdeeld. Want er wordt wel degelijk gezien dat Al-Qaeda hele strikte regels oplegt. waar de bevolking ook niet op zit te wachten. Dus uh, men zit niet echt te wachten op Al-Qaeda, maar ook niet op het regeringsleger. Het is een spagaat waar de bevolking en hun leiders op dit moment inzitten. Hm. Wat doet dan de premier Al-Maliki om de bevolking... bijvoorbeeld weer voor zich te winnen? Want het is, je geeft het al aan, een strijd tussen Soenieten en shiieten. Ja, nou ja, dat is een beetje het probleem van uh, de Iraakse regering op dit moment. Dat ze uh, vrij weinig doen voor die bevolking. Of in elk geval, zo ziet die bevolking dat. Die bevolking is Soenitisch. Uh, de minderheid die is aan de macht, dat zijn de shiiten van al maliki En ja, de bevolking die voelt zich in die steden heel erg achtergesteld. En daar hebben ze ook wel reden voor, hoor. Ik bedoel, ze worden uh, niet al te goed voorzien van, van basisbenodigdheden. En ja, dat heeft ervoor gezorgd dat er al tijdig gedemonstreerd wordt tegen de regering. En dat heeft die voedingsbodem uh, gecreëerd... waardoor Al-Qaeda nu die twee steden heeft kunnen overnemen. En dat is toch wel heel pijnlijk hoor. Want het zijn steden die heel erg dicht in de buurt van de hoofdstad Bagdad liggen. En kun, uh, kan Al-Qaeda dit conflict winnen? uiteindelijk zal dat moeilijk worden als je puur naar de cijfers kijkt. Het Iraakse leger is veel groter. Heeft ook steun toegezegd gekregen van niet de minste landen. Buurland Iran heeft gezegd dat ze de regering zullen steunen in de strijd. Maar ook Amerika heeft gezegd dat ze hulp bieden waar nodig. Dus ja, die strijd die zal uiteindelijk wel heel erg moeilijk worden. Maar uh, een strijd die natuurlijk uh, uh, niet heel erg duidelijk is. Want Al-Qaeda, ja, dat is een beweging die zich heel makkelijk kan terugtrekken... in uh, de bevolking. Een, een, een strijd die in steden gevoerd wordt. Nou ja, kijk naar uh, buurland Syrië en zie hoe bloedig dat kan verlopen. Dus nummeriek zou uh, de Iraakse regering die strijd moeten kunnen winnen, maar zonder slag of stoot zal het niet gaan. En Al-Qaeda staat er natuurlijk ook om bekend dat ze heel erg gedreven zijn. Dus uh, uitzichtloos voor de bevolking in bijvoorbeeld Fallujah. En dat is een van de redenen dat ze op grote schaal op de vlucht slaan op dit moment. Midden-Oosten-correspondent Sander van Hoorn over de situatie in het Irakse Fallujah. Het Amerikaanse leger leed daar in 2004 zware verliezen in, de strijd tegen Al-Qaeda. En nu hebben dus radicale moslims de stad opnieuw in handen. Onze correspondent in Washington, Wessel de Jong, merkt dat dat veel Amerikanen niet lekker zit. Are you serious? Are you serious, folks? We got some breaking news. Al-Qaeda has just seized the entire city of Fallujah in Iraq. That's right. Dit is de reactie van een rechtse blogger op de inname van Fallujah door Al-Qaeda. Zijn verontwaardiging is groot en die zullen waarschijnlijk veel Amerikanen met hem delen. Alle offers in Fallujah zijn voor niks geweest, lees ik op Twitter. Nergens tijdens de Irak oorlog was de strijd zwaarder. Na de invasie van Irak in 2003 moesten Amerikaanse militairen de stad nog twee keer opnieuw innemen in 2004 nadat er sectarisch geweld was uitgebroken en er Amerikanen waren vermoord. Ja, they're right down here. They're our east. Er sneuvelden in Fallujah 71 soldaten en ruim duizend opstandelingen. Fallujah falls to Al-Qaeda. It didn't take long after the United States of America pulls out of Iraq for the Al-Qaeda reinsurgent. De rechtse youtube dominee Paul Bagley geeft president Obama de schuld van wat er nu gebeurt. Een vooraanstaand columnist van de Washington Post, Charles Krauthammer, doet dat ook. Krauthammer we we denkt dat de Verenigde Staten zich nooit compleet had mogen terugtrekken uit Irak in 2011 and that perhaps the most important would mediate Between the Sunnis and the Shiites and the Kurds, as it had been doing during the surge. Instead, Obama decided for political reasons that he would evacuate. He called it a great victory. De commentator meent dat de aanwezigheid van Amerikaanse troepen een temperend effect gehad zouden hebben op het geweld nu in Irak, maar van terugkeer zal toch geen sprake zijn. we de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken John Kerry steunt de Iraakse leiders in hun strijd tegen Al Qaeda, maar zeker niet met boots on the ground. is is Overal hoor je nu commentaar dat Obama lessen moet trekken uit wat er nu gebeurt in Irak, namelijk dat hij zich niet volledig moet terugtrekken uit Afghanistan. In principe is dat ook niet de bedoeling, maar het Witte Huis speelt wel met de gedachte. Omdat de onderhandelingen over het vertrek eind dit jaar erg stroef lopen met president Karzai. Wessel de Jong vanuit Washington. U leest er meer over de strijd in Irak, bijvoorbeeld op onze internetsite nos.nl. Twaalf minuten over acht. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken is begonnen aan een bijzonder bezoek. Hij is in Cuba bij zijn Cubaanse collega-minister. Met wie, zo schrijft hij op zijn Facebookpagina... heeft afgesproken dat wij onze bilaterale relatie gaan intensiveren. Met het oog op de hervormingen in Cuba en de ontwikkelingen in de regio. Er gaat ook een Nederlandse handelsmissie mee. Correspondent Mark Bessems in Latijns-Amerika. Hoe bijzonder is het dat de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Cuba bezoekt... Uh, nou ja, uh, het is niet eerder voorgekomen, uh, de, zo bijzonder is het dus. Hè? Uh, voor zover ik weet is het in ieder geval de eerste keer dat de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken uh, Cuba bezoekt. Uh, zeker sinds de Europese Unie in 1996 een uh, gezamenlijk standpunt innam, zo heet dat officieel. Dat is een afspraak dat er pas betere betrekkingen mogelijk zijn tussen Cuba en de uh, uh, Europese Unie uh, als Cuba een democratie wordt. Nou ja, een paar jaar terug in 2002, toen hadden we een andere minister, de toenmalige minister van landbouw Brinkhorst. Die zou toen op bezoek komen in Cuba en dat werd op het laatste moment afgezegd. Het is kortom een opvallend bezoek. Ja. Ik dacht al hebben we iets gemist? Is het inmiddels ja. een democratie geworden? Maar niet dat ja, jij weet. Ja, nee, nog niet. Uh, laten we zeggen dat er, um, wat dat betreft, niet heel veel veranderd is. We hebben nog steeds een Castro aan de macht. Uh, een eenpartijensysteem en uh, dissidenten zijn ook niet. Uh, dissidenten zijn wordt ook niet aangemoedigd, laat ik het maar zo zeggen. <laughs> nee. Maar hoe verklaar jij dit dan? Hoe, wat, wat zegt dit over de houding van Nederland ten opzichte van Cuba? Nou, die, die, die houding is dus inderdaad aan het veranderen. Hè. En Nederland, je moet je voorstellen... Nederland was de afgelopen jaren binnen de uh, Europese Unie... een van de, laten we zeggen, grotere critici van, van Cuba. Uh, samen met een land als bijvoorbeeld Zweden... of met voormalige Oostbloklanden, hè, zoals Tsjechië bijvoorbeeld... die natuurlijk uh, zelf een... Uh, uh, nou ja, onaangenaam communistisch verleden had... Uh, ja, bleef Nederland altijd een beetje afstand houden van, uh, van uh, Cuba... van het regime, van de regering daar. Den Haag bleef maar hameren op, uh, ja, op die mensenrechten. En sinds Raúl Castro zijn zieke broer heeft opgevolgd uh, uh, en langzaam is gaan hervormen... zijn wel de relatie tussen Europa en Cuba verbeterd. Uh, en inmiddels zijn er ook allerlei collega's van Timmermans... Uh, al uh, in Havana op bezoek geweest... Een stuk of 15 lidstaten van de EU. Die hebben uh, afspraken gemaakt, uh, bilaterale verdragen gesloten. En dat gemeenschappelijke standpunt van de EU over Cuba... Ja, dat bestaat dus nog wel, maar het is een beetje aan het veranderen. Het staat onder druk. En Nederland, ja, dat, uh, wij gaan gewoon mee met die trend. Maar merk je dan wat, wat is, is ja, iets van die langzame veranderingen? Is, gebeurt er iets aan de lokale politieke oppositie? en de vrije vakbond, de vrije pers? Nou ja, de, kijk... Er is natuurlijk echt wel iets aan de hand. Dit is een beetje hoe je het bekijkt op Cuba. Um, dissidenten bijvoorbeeld. Eh, ja, die hebben nog genoeg te klagen. Want er is natuurlijk uh, geen uh, democratie zoals zij dat zouden willen. Um, en zoals ik al zei. Er is nog steeds een uh, Castro aan de macht. Um, dus wat dat betreft. Ja dan zeggen ze. De, die dissidenten die zeggen. Het gaat allemaal veel te langzaam. Het zijn veel te voorzichtige kleine stapjes. Uh, er is te weinig veranderd. Maar ja van de andere kant. Kan je ook zeggen. Um, dat Ongeveer de afgelopen 60 jaar en nog nooit een periode is geweest. dat er zoveel kleine veranderingen tegelijkertijd zijn doorgevoerd. Economische veranderingen. Mensen mogen kleine bedrijven beginnen. Auto's en huizen mogen worden verkocht. Gevangen dissidenten zijn vrijgelaten. in, in, in een grote groep. Kortom, nou ja, hoe, langzaam het, hoe langzaam het misschien ook gaat. er is wel echt van alles aan het veranderen op Cuba. Ook economisch zeg je dus vandaar dat die handelsmissie meegaat? Ja, Nederland is inmiddels uh, Cuba's, uh, nou ja, een van Cuba's belangrijkste handelspartners. Hè. Uh, Spanje is uh, nog een grotere handelspartner. En um, er zijn dus uh, wel degelijk uh, economische belangen. Er zijn ook heel veel Nederlandse toeristen trouwens die naar, naar Cuba gaan. Uh, 30.000 per jaar zo ongeveer. Daar uh, staan we ook uh, wat dat betreft uh, hoog op de lijst. Dus er zijn, uh, er zijn wel degelijk economische belangen uh, aan zo'n uh, missie. Dankjewel, Cosment Mark Bessens vanuit Latijns-Amerika. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, John Bakker. Met uh, alles bij elkaar nu bijna 250 kilometer file. Het zijn vooral dagelijkse files die langer zijn vanwege de regen. Een paar opvallende op de A9 van Diemen naar Alkmaar... bij knooppunt Battenverdorp, 5 kilometer. Daar staat een auto stil op de rechter rijstrook. Na een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam... Bij knooppunt Terbrechtseplein, 13 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. En na een ongeluk op de N325, de rondweg van Arnhem. Tussen knooppunt Velperbroek en het Gelredoom, 4 kilometer. De linker rijstrook is dicht. Mark, Robin Visser, hoe gaat het met jouw zoektocht deze ochtend? Ja, uh, heel goed. En ik moet je zeggen, uh, jij bent er misschien nog niet bekend mee... maar ik heb vaak een schroevendraaier bij me... en die komt dan toch, verdorie, mijn eerste oh, dag ja. in het nieuwe ja? jaar... weer heel goed van pas. <laughs> Want ik loop er eventjes, ik loop er even heen. Ik doe even de deur op. Kunnen we dit even testen? Kan ik hem nog even horen? Ja, natuurlijk. Ja, doe maar even. Laat maar even voor. Ja, ik, ja. Ik, ik, zou, ik zou hem iets aandraaien. Maar ik zal het even aan meneer Kooi zelf vragen... Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat moet eraan gebeuren? Deze auto staat voor groot onderhoud vandaag. Aha. Uh, dat is dagelijks werk momenteel. En ik denk dat we vandaag drie. 3,5 van dit soort auto's de werkplaats passeert. 3,5? Ja, nou een oh, half... dat dat zelfun... halfje <galleries> zie ik dan als andere werkzaamheden. Oh, goed. Nou, dan kijk ik, daar help ik straks wel even mee. Misschien ja. dat we er nog een vier van kunnen maken. Luisteraars, Fred Kooi is of was, moeten we zeggen, ondernemer van het jaar hier in de gemeente Zeegang. Klopt. Hoe is dat zo gekomen? Uh, onderneming van het jaar 2012 staat ervoor. Uh, ja. Einde van deze week wordt onderneming van het jaar 2013 verkozen. Ja. Uh, dus het gaat om terugwerkende kracht. Uh, ja, in 2012 zijn wij dat geworden. Ik denk toch door uh, in een markt die uh, neergaand is in de automotive branche Hebben ja. wij gezorgd voor een, een werkplaats en een, ja. uh, een aardige investering. Maar die zich uh, boven verwachting wel goed vertaald heeft. Ja. U schreef een aantal jaren rode cijfers, ja. mogen we zeggen. Hè? Zoals ja. heel veel uh, collega's van u in de automobielbranche. Uh, Klopt, absoluut. Uh, en tegen alle adviezen in, ondertussen moet ik... Ja, weer een klant. Is er een klant? Dan moeten we die even ja, opnemen. Dit is geen probleem, die kan ik straks even terugbellen. <laughs> nee. Tegen alle adviezen in, eigenlijk heeft u geïnvesteerd in een werkplaats. Want die had u nog niet. U, u handelde in de auto's, maar u had nog geen werkplaats. Ja. We deden heel Sumier uh, alleen uh, winterbanden. Dus uiteraard ook een hot item, maar ook een, uh, ja. een moeilijke branche. Maar de werkplaats ontbrak dan nog. En op het juiste moment kwam er ruimte vrij om daarin uh, te schakelen. Maar daar heb je ook de juiste man voor nodig. Ja. En ook die kwam uh, op... Is dat de juiste manier. man daar? Dit, dit is uh, mijn neef Peter. Wie is Peter. dat? Neef, neef Peter. Neef Peter. Ik hoor net dat u de juiste man bent. Dat zou best wel eens kunnen kloppen. Ja, is dat zo, ja? Dat zou best kunnen. Ja. ja, u bent helemaal op de hoogte van de laatste... Ja, ontwikkelingen, alle ontwikkelingen. We volgen cursussen. Ja. Een ruime ervaring. Het ja. is toch leuk om te horen dat het dan ineens zo goed gaat in een bedrijf... terwijl het toch met heel veel andere bedrijven in de automobiel niet zo goed gaat. Ja, hé, precies. Dus tegen alle verwachtingen in ja. eh, mogen ja. we niet mopperen. Gefeliciteerd. Bedankt. En veel succes met deze auto. Als je, als je hulp nodig hebt, moet je het even zeggen. Hè? Is het goed, dan hoor. grijp ik in. Dan roep ik. Dat is goed. Oké, okay, wij praten straks mensen. nog even verder uh, over het komende jaar. Ja. Tot straks. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het gaat slecht met het nieuwe oude fokker. Fokker Services doet onderhoud. Maar ja, er zijn steeds minder fokkers om te onderhouden. ging dit nummer over het Radio 1-journaal Mali met Build to Last. Het is vijf voor half negen. Bij de verkiezingen in Bangladesh zijn gisteren tenminste 18 mensen om het leven gekomen. Verkiezingen die, door een boycott van de oppositie, vooraf al een gelopen race waren. Door de boycott was de premier verzekerd namelijk van de overwinning. Oppositie boycotte de verkiezingen omdat premier Hassina... ...vooraf weigerde een neutrale overgangsregering in te stellen. Correspondent Lucas Waagmeester hoort u over de geweldig, gewelddadige verloop van de verkiezingen. Na een zeer bloedige verkiezingsrace zagen we gisteren ook een zeer bloedige verkiezingsdag. Bangladesh is een land waar de democratie normaal gesproken redelijk kan functioneren. Verkiezingen zijn vaak zelfs, gaan vaak zelfs gepaard met een feest. Het is echt een festival. Maar de chaos van gisteren met de oppositie die niet meedoet... met stembureaus die worden aangevallen en in brand gestoken... met een massale aanwezigheid van het leger, echt een staat van belegachtige situatie... Uh, ja, met op veel plekken harde confrontaties tussen leden van de oppositie en veiligheidstroepen. En dat alles heeft tot het gevolg gehad dat de straten van zelfs de hoofdstad Dhaka helemaal leeg en verlaten waren. Gisteren extreem lage opkomst. En eigenlijk inderdaad maar één partij die serieus heeft meegedaan. En die dus nu ook uh, met de volledige winst uh, gaat strijken. Extreem lage opkomst omdat de mensen gewoon bang zijn. Ja, zeker. Uh, kijk, de helft van de bevolking was sowieso al niet van plan om te komen. Zij, uh, hè, hun partijen, dat zijn de oppositiepartijen, die hebben deze verkiezingen geboycott. Vonden de aanloop naar de verkiezingen niet eerlijk. En hadden dus al gezegd, wij doen niet mee. En ja, de andere helft uh, van de bevolking wilde misschien wel gaan stemmen. Maar veel mensen zijn inderdaad uh, bang geweest. Uh, er is brandstichting geweest. Er waren overal relletjes. Er waren overal mensen op straat. En uh, dus heel veel mensen zijn ook om die reden inderdaad thuisgebleven, ja. Waren dit dan nog wel de democratische verkiezingen dan, Lucas, op deze manier? Zeker als de huidige premier niet die, die overgangsregering in wilde stellen? Nou ja, kijk, premier Sina die zal zeggen... Hè, jullie wilden niet meedoen aan deze verkiezingen, euh, dan moet je nu ook niet zeuren. Dan hebben we nu gewoon een nieuw parlement en dat is een nieuwe werkelijkheid. Maar ja, de oppositie die bestaat vooral uit islamitische religieuze partijen... Uh, die zegt, premier Sina heeft de rechtspraak en het leger en de politie en alles wat je als premier tot je beschikking hebt de afgelopen jaren echt op een grove manier misbruikt om iedere vorm van oppositie uh, onmogelijk te maken. Ze heeft zeer autoritair geregeerd, dus ook wat je zegt niet gezamenlijk de, de verkiezingen willen organiseren. Ze heeft echt de oppositie proberen uit te schakelen en zij willen dat dat eerst ophoudt uh, uh, voordat ze weer mee willen doen aan zoiets als verkiezingen. Uh, dat is dé impasse waar Bangladesh op dit moment in zit deze verkiezingen hebben daar uiteraard helemaal niets aan opgelost. In die zin kun je zeggen dat deze verkiezingen eigenlijk zinloos zijn geweest. Dat ze volledig zijn mislukt. En het klinkt alsof de oppositie nog wel misschien overgaat tot meer geweld om dit voor elkaar te krijgen. Ja, kijk, De spanning zit er natuurlijk vooral in wat er nu gaat gebeuren inderdaad. Er is nu een parlement gekozen dat bijna volledig in handen is van de regeringspartij... De oppositie heeft uiteraard meteen gezegd dat ze de uitslag van die verkiezingen niet gaan accepteren. Ze zijn vanochtend opnieuw in een landelijke staking gegaan, de zoveelste van de afgelopen tijd. En we hebben inderdaad gezien waar dat toe kan leiden. Massademonstraties, echt heftige knokpartijen met veiligheidstroepen. De economie is zo langzamerhand volledig lam gelegd. Dus ja, de enige zekere uitkomst van de verkiezingen van gisteren is denk ik dat de sociale onrust in Bangladesh uh, niet is opgelost. En dat het eerder inderdaad veel verder op scherp is gezet... Het wordt erg spannend wat er in de komende dagen en weken gaat gebeuren. Ja, absoluut. Lucas Waagmeester over de politieke situatie in Bangladesh. Straks een reactie van het Centrum Informatie en Documentatie Israël... op het feit dat Vitesse, een Israëlische speler, niet meenam naar Abu Dhabi. Wanneer ontvangt u AOW-jaaropgave? Uh, ik schat in mei. Geen flauw idee. Zeker weten? Nee. Dankzij de Sociale Verzekeringsbank weet u het zeker. U ontvangt uw AOW-jaaropgave eind januari. Maar wist u dat u deze nu al online kunt bekijken? Kijk voor de zekerheid op svb.nl. SVB, voor het leven. Bij Zwitserleven kun je nu ook sparen. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld met Zwitserleven maand sparen. Je stort een vast maandbedrag en je spaargeld is vrij opneembaar. En dat tegen een aantrekkelijke rente van nu 1,85 procent... Ga naar zwitserleven.nl slash sparen voor al onze spaarproducten. Ook dat is het voordeel van vooruitdenken. Begin het nieuwe jaar goed. Open nu een Zwitserleven maandsparenrekening... en ontvang een Bijenkorf cadeaukaart ter waarde van 25 euro. Kijk op zwitserleven.nl slash Ja, Ik wilde eerst zelf rijden, maar toen ik de kaart bekeek dacht ik... <laughs> U laat me rijden. Ach, dat is zo relaxed. Je ziet veel meer en het is nog gezellig ook. En je voelt allemaal die spanningen als je dichter bij de Noordkaap komt... De Wereld is Kras. Busreis Noordkapen met 100% vertrekgarantie. Al vanaf 1599 euro. Ga snel naar kras.nl. Dit is Radio 1. Half negen. uur het NOS-journaal doorvatens. In Turkije wordt de rechtszaak tegen militairen die een staatsgreep zouden hebben beraamd, mogelijk heropend. Premier Erdogan zegt dat hij daar positief tegenover staat, als het wettelijk mogelijk is. Groot aantal legerofficieren zit straffen tot 20 jaar uit wegens het beramen van een staatsgreep. Door te zinspelen op herziening lijkt Erdogan toenadering te zoeken tot het leger. Op het Indonesische eiland Java zijn zeker 16 mensen omgekomen omdat ze giftige alcohol hebben gedronken. Zeker 8 mensen zijn in het ziekenhuis opgenomen. De politie is de daders op het spoor en heeft tientallen containers met giftige alcohol in beslag genomen. Het werk van gemeenteraadsleden moet goed worden beloond. Dat zei minister Plasterk van Binnenlandse Zaken in Nieuwsuur. Uit onderzoek blijkt dat steeds minder mensen zich kandidaat willen stellen. Plasterk erkent dat dat een probleem is. Hij vindt dat het raadswerk aantrekkelijk moet zijn en dat de beloning in ieder geval niet omlaag moet. Dierenactivisten van Sea Shepherd hebben de Japanse walvisvloot weten te achterhalen. En daarvan een video gemaakt. Op de beelden zijn drie gedode dwergvinvissen te zien die op het dek liggen. De Japanse vloot voer op dat moment in Nieuw-Zeelandse wateren. Sea Shepherd roept Nieuw-Zeeland en Australië op om Japan aan te spreken op de walvisjacht. Zuid-Korea roept Noord-Korea op om weer families te herenigen. Vorige maand zei de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un... Dat hij de betrekkingen tussen de landen wil verbeteren. Volgens Zuid-Korea moet hij dan ook concrete stappen zetten. De hereniging van familieleden die elkaar sinds de Koreaanse Burgeroorlog niet meer hebben gezien kwam in september vorig jaar stil te liggen. En in China zijn zeker 14 doden gevallen toen er paniek uitbrak in een moskee. Het gebeurde toen er voedsel werd uitgedeeld voor een traditionele maaltijd. Waardoor die paniek ontstond, is nog onduidelijk. De moskee staat in de regio Ningxia in midden-China, waar relatief veel moslims wonen. Dat zijn de hoofdpunten. Weerbericht Michiel Severin van Weerplaza. Het is op dit moment zeer zacht in het land. Graad of 9 in het Noordoosten, maar zelfs bijna al 13 graden in Zeeuws-Vlaanderen. In Zeeuws-Vlaanderen, in heel Zeeland zelfs, is het inmiddels droog. In de rest van het land valt nog steeds regen en motregen. Hoe dat trekt langzaam weg, wordt het dus op meer plaatsen droog. Heel misschien breekt dan af en toe de zon door. Dan moeten we denken aan temperaturen die gaan oplopen naar zo'n 12 à 13 graden op veel plaatsen in het land. Extreem zachte dag dus. Wel een stevige wind erbij. En laten we daar ook weer af en toe wat regen of motregen. Maar geen grote hoeveelheden. Dankjewel Michiel. Het Zat er zelf in de regen geloof ik. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB John Bakker. Met uh, 62 files, 235 kilometer bij elkaar. Nou, vakantie is wel voorbij, hè? Ja, nog altijd zo'n 50 kilometer meer dan uh, gebruikelijk. Ja, door de regen zijn vooral de dagelijkse files wat langer. Er zijn ook een paar opvallende. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam bij Alkouden, Drie kilometer na een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht. Na een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam... bij Knoppen Terbrechtseplein, 13 kilometer. Daar zijn twee rijstroken afgesloten. Na een ongeluk op de A58 vanuit Bredaan naar Tilburg bij Goorle, 7 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. Een kapotte vrachtwagen op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven bij Geldrop. Zorgt daarvoor 3 kilometer file. De rechterrijstrook is daar dicht. En na een ongeluk op de rondweg van Arnhem, de N325... tussen knooppunt Velperbroek en het Gelderdoom 5 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Veel verontwaardiging vanochtend over Vitesse... die een speler thuislaat voor een trip naar de Verenigde Arabische Emiraten. De Israëlier Mori komt het land niet in. Dat was ook voor Vitesse een verrassing, zegt Esther Bal van de club. We hadden de garantie uh, dat hij meekomt. Um, maar omdat hij natuurlijk als Israëliër niet de uh, Arabische wereld binnen kan normaal gesproken. Maar omdat hij deel uitmaakt van een sportteam. Dus de wedstrijdorganisatie ons bevestigd dat hij wel meekomt. Tot uh, ja, een dag voor vertrek. Zaterdagmiddag werd uh, ons verteld dat dat toch niet uh, het geval is. Gaat we over door met het Sidi over anderhalve minuut.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 Versterk uw leiderschap door inzicht in drijfveren. Management Drives. Mastering Leadership. Zweden zijn ook zakelijk. U rijdt de innovatieve Volvo V60 Plug-in Hybrid tot 2019... vanaf 157 euro bijtelling per maand. Kijk op volvocars.nl. Verbeter uw teamperformance. Management Drives. Mastering Leadership. Wat moet je als jongen van 17... als je ten onder dreigt te gaan aan straatgeweld, mislukking en criminaliteit... Je gaat het leger in. Vanavond, het eerste deel van Bandido's. Over zeven jongens en hun laatste kans. Bandido's, een vierdelige documentaire serie van de Varen Op Nederland 2 om tien over negen. Vier minuten over half negen. Goedemorgen, u luistert naar het Radio 1 journaal. Vitesse, de voetbalclub, heeft de Israëlische speler Dan Mori thuisgelaten en vervolgens afgereisd naar het trainingskamp in Abu Dhabi... in de Verenigde Arabische Emiraten. Mori mag dat land niet in, omdat hij een Israëlisch paspoort heeft... en de Emiraten erkennen Israël niet. Directeur van het Sidi en nu in Israël, Esther Voet. Goedemorgen. Goedemorgen. Is hier wat ophef uh, om ontstaan. Wat vindt u van de beslissing nou. van Vitesse? Uh, ja, ik, ik heb het gevoel dat uh, Vitesse een beetje voor het blok is gezet... Uh, maar het is natuurlijk wel weer een ontzettend kinderachtige actie, laten we wel zijn. Dit is uh, een, uh, uh, uh, een sport, voetbal, waar ik zelf ook heel erg van hou. En uh, men wilde, heb ik begrepen, inmiddels na een trainingskamp en de man moet, uh, moet thuis blijven. Uh, ik denk dat dit een dingetje is om even te gaan protesteren bij FIFA, UEFA of uh, wat voor internationale voetbalclub ook. Ja, u zegt het is een beetje flauw, maar Abu Dhabi zal waarschijnlijk zeggen het is een principekwestie. Ja, en zo kennen we nog meer principes, maar het principe dat de man bestaat... en dat de man een Israël is, dat kun je gewoon niet uh, wegmoffelen. Uh, uh, ik heb uh, kort geleden, ook een paar maanden geleden, was, uh, waren er uh, Europese kampioenschappen... of in ieder geval waren zwemwedstrijden in Qatar... Uh, en toen deden Israëlische zwemsters wel mee en één zo'n zwemster die won notatene zilver. En uh, wat er toen gebeurde was dat uh, uh, men de vlag van Israël niet liet zien op de televisie. Uh, ja. Dat zijn die vlaggen inderdaad die je in de zwembanen ziet hè? Precies, dan zie je in die de, weet je wat? je bij Naomi Kromer, wie Jojo, ja. ook als je een ziet altijd Nederland. Mevrouw Voet, vlak. ik ga u nou, even onderbreken. Ja. Ik kom zo bij u terug, want er is een spookrijder. John Bak. Ja, inderdaad, Oeh. want rijdt u op de A30 vanuit Ede naar Barneveld. Dan komt u tussen knooppunt Maanderbroek en de aansluiting u met de A1 een spookrijder tegemoet. Haalt u niet in, blijf rechts rijden en probeert de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik haal rijdt u op de A30 van Ede naar Barneveld. Dan komt u tussen Maander Broek en de A1 een spookrijder tegemoet. Niet inhalen, rechts blijven rijden... en probeer de spookrijder met lichtsialen te waarschuwen. Terug naar Esther Voet van het CD. U, u noemde die zwemster, ze won zilver. Hé, hey, wat is dat voor leuk geluid? Oh ja, Dat is mijn andere telefoon, want ik word ook gebeld door de radio NOS op mijn andere nummer. Hè, dat zijn wij toch, radio NOS? Ja, dat maar... zijn jullie. Radio ja, 1 NOS. Ja, vader. precies. Sorry. Laten we het Ja, Ik ben ja. vanuit Jeruzalem, dus het is hier even gekke huis. Ja, ik snap het. Um, die vlag werd niet vertoond. Is daar toen ook ophef over gemaakt? Nou, ik heb het wel getwitterd. Ik weet niet eens hoe Israël toen heeft gereageerd. Dat het flauw is, dat is natuurlijk wel duidelijk. En uh, dat is in deze situatie om hier even naar terug te gaan natuurlijk ook. Als jij belooft de, de, de, de, de voetbalclub de Vitesse, u kunt hier gewoon uh, op trainingskamp gaan. En een dag van tevoren krijgt men te horen van dit mag niet. Ja, waar zijn we dan met z'n allen mee bezig? Uh, de, voetbal is voetbal. Uh, sport en politiek vind ik altijd heel erg moeilijk om met elkaar te mengen. En ik ben ook heel benieuwd wat dit bijvoorbeeld betekent, zometeen, voor, uh, voor de wereldkampioenschappen in Qatar, als Israël zich zou plaatsen. Ja. Ik kan me al voorstellen dat daar wel afspraken over gemaakt zijn met de, wat is het, FIFA. Ja. Uh, en ik uh, ben heel benieuwd uh, hoe Qatar dan gaat reageren. Nou is Qatar wel wat anders dan de Verenigde Arabische Emiraten. Maar ik vind wel dat Vitesse hier eventjes nader uitleg over zou mogen vragen. Ja. Maar mevrouw Voet nog even, hoe, hoe gaat het verder in de praktijk? Uh, gebeurt het bijvoorbeeld ook bij bedrijven... dat uh, mensen met een Israëlisch paspoort daar, word, daar worden geweigerd? Ja. Weet u dat? Ja. Kijk, we hebben natuurlijk in de jaren zeventig... Uh, en daar heeft mijn voorganger, Ronin of Daniel... Uh, destijds een zwart boek over geschreven. Er waren bedrijven die uh, werknemers, die Joods waren... Uh, uh, moesten uh, weren uit Arabische landen. Dat waren dus echt zogenaamde niet-Jood-verklaringen. Uh, dit is natuurlijk een... Uh, hier heb je het over een niet-Israëli-verklaring. Uh, nu, nu weet ik ook dat er achter de schermen ontzettend veel contacten zijn tussen Israëli's en ook mensen in de Arabische wereld. We weten allemaal er is vrede tussen Egypte en Jordanië. Maar er zijn nog steeds dit soort landen zoals de Verenigde Arabische Emiraten die daar een punt van maken. Terwijl er achter de schermen bijvoorbeeld met Saoedi-Arabië wel degelijk op wordt onderhandeld en wordt gesproken. Dus uh, ik heb zoiets van kunnen we alsjeblieft de hypocrisie een keertje weghalen en mogen we alsjeblieft een keer vrede maken. Want Esther, daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël. Hartelijk dank dat u ons even te woord wilde staan. Graag gedaan. Goedemorgen. Fokker Services, de onderhoudspoot van het oude Fokker, zit in zwaar weer. Er moet gereorganiseerd worden omdat er steeds minder Fokker vliegtuigen rondvliegen die onderhouden of gerepareerd moeten worden. En nieuwe contracten met andere type vliegtuigen zijn er wel, maar vangen dat wegvallen van de Fokkers onvoldoende op. Economie-redacteur André Meunema, waar loopt Fokker precies tegenaan? Nou ja, Fokker die ging natuurlijk in 1996 failliet. Eh, werd overgenomen, een onderdeel daarvan, door Stork. En dat is uitgebouwd tot, uiteindelijk tot Fokker Technologies. Met een aantal onderdelen. En dat een van die onderdelen is het onderhoud van de oude Fokkers. Er worden dus geen nieuwe Fokkers meer gebouwd. Maar nog wel de Fokkers die rondvliegen worden gewoon onderhouden en gerepareerd en dergelijke meer. Nou, het is een uitstervend vliegtuig. Dus wat rondvliegt, vliegt rond. Hou je in de lucht. Maar een gegeven moment nemen eh, luchtvaartmaatschappijen afscheid van de Fokkers. Kopen andere vliegtuigen. Inmiddels als gevolg dus dat er steeds minder Fokkers te onderhouden zijn. En te weinig andere vliegtuigen worden aangenomen om ook in onderhoud te nemen. Men heeft al contracten de voorbije jaren opgebouwd... met bijvoorbeeld Airbus en Boeing. Maar ja, Fokker Services is natuurlijk nog een kleine speler. Er zijn heel veel concurrenten. Dus mondjesmaat komen wat contracten richting de fabrieken van Fokker Services. Maar te weinig om het wegvallen van de Fokkers die rondvliegen op te vangen... Uh, en dus krijg je het probleem dat je dan uh, wel kosten maakt. Uh, te weinig eraan verdient. Uh, en te weinig uh, nieuwe contracten binnensleept. Ja, en je zit dan toch met een aantal vestigingen. Er werken zo'n 700 mensen daar. Drie vestigingen. Ja, dat moet je allemaal in de lucht zien te houden. Op een gegeven moment is dan het, uh, zeg maar het einde daar. Dan moet je met elkaar constateren dat je zo niet verder kunt. En dat er iets moet gaan gebeuren. Dat klinkt als uh, toen het misging met Fokker zelf. Nou ja, in ieder geval, toen was het, het probleem van... Hoe, hoe, hoe betaal je het allemaal, het, het bouwen van die dure vliegtuigen... en nu is het zelf vooral met name een, ja, een, een markt die in elkaar zakt... omdat de vliegtuigen niet meer gebouwd worden... Waar, waar jij eigenlijk in gespecialiseerd bent. En dan probeer je dat inderdaad wel op te vangen met andere types... maar blijkbaar lukt het nog onvoldoende... om het wegvallen van de een te compenseren met het andere... Uh, en men heeft onderhand van zijn aangezien komen... dat er steeds minder werk onderhanden was. Ja. ik kan het zeggen, dit kan niet onverwacht komen... want er staat gewoon een bepaalde leeftijd voor zo'n toestel, voor zo'n fokker. Um, ligt er een plan klaar om af te slanken of te reorganiseren? Er wordt nu hard aan gewerkt. Het personeel is wel ingelicht in, in december al... om aan te geven dat er iets gaat gebeuren. En wat het dan zou moeten zijn, een reorganisatie sowieso. Uh, of daar gedwongen ontslagen bij zullen vallen... Uh, is ook niet helemaal duidelijk. Dat is denk ik ook onvermijdelijk in zo'n zo zo setting. Je kunt ook nog andere opties denken. Misschien wel, wel splitsing of... Uh, verkopen van onderdelen ervan. Maar in ieder geval het personeel is ingelicht... en de, de, het bedrijf werkt nu de komende weken aan een plan. Dat moet ergens zo half februari, eind februari op tafel liggen... zodat je wat meer duidelijkheid krijgt. Dus tot die tijd leven die mensen in onzekerheid? In zekere zin wel. Ze hebben natuurlijk wat werk om handen. Het is niet dat ze met de duimen over elkaar zitten... maar uh, ja, het, het idee dat je over een paar weken te horen krijgt... of jouw baan er nog wel is, of jouw fabriek er nog wel staat... of dat iets anders gaat gebeuren of dat je je baan kwijt bent... Ja, dat is natuurlijk uh, vervelend, op zo'n zachtst gezegd. Dankjewel. Economie redacteur André Meinema. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB. John Bakker, iets nog van de spookrijder gehoord? Nee, de laatste tien minuutjes in ieder geval niet. We hebben net nog even gebeld, maar we hebben geen idee of die al is aangetroffen op de A30 tussen Ede en Barneveld. Ja, alles bij elkaar. Nu nog 225 kilometer file. Het gaat langzaam de goede kant op. Wel wat aanrijdingen. Op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam zorgt een ongeluk bij Apkoude voor 3 kilometer. De linkerrijstrook is daar afgesloten. Na een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein nog 10 kilometer file. De rijstroken zijn wel weer vrij. Ook een aanrijding op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij Avelingen. 7 kilometer file. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A35 vanuit Enschede naar Almelo... zorgt een ongeluk bij Delden voor 4 kilometer file. De linkerrijstrook is afgesloten. A58 vanuit Breda naar Tilburg bij Goorle. 8 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. En dan nog een kapotte vrachtwagen. Op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven. Die zorgt bij Geldrop voor 8 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Dankjewel John Bakker en Mark Robin Visser... Je bent nog ja. steeds in het Noord-Hollandse Zeevang. En nu, als het goed is bij de ondernemer van het jaar. Ja, de, nou ja, de ondernemer, bijna af, hè, bijna af ondernemer van het jaar. Hij heeft zijn ruilbeker al in moeten leveren. Dat Ach. schijnt een heel groot uh, geval uh, geweest te zijn. Hem en die kooi. En uh, nog, even een, nog even een doekje eroverheen gehaald. Ja, we hebben hem nog extra opgepoetst voor de, de nieuwe ondernemer van het jaar 2013. Ja. En uh, dat was uh, eervol. Het was oh. eervol. De, de oorkonde heeft u ook gekregen. Die hangt ja. hier in de showroom. U heeft een autobedrijf, hangt hier in de showroom uh, aan, de, aan, de, aan de muur. Uh, door de jury, aangewezen door het bestuur van de ondernemersvereniging. Zeevang bent u gekozen. Heeft dat nou ook nog wat opgeleverd, zo'n zo titel? Ja, absoluut. Uh, zeker in de internetmarkt waar we in, uh, ons begeven. Uh, kijkt men toch uh, op je website en uh, spelen dat soort dingen een positieve rol mee. Uh, geef een stukje extra vertrouwen ja. naar de klant. Uh, durf te beweren dat we daar uh, extra auto's door uh, verkocht hebben... het afgelopen jaar. U bent ondernemer van het jaar geworden, of u bent daartoe verkozen... omdat u tegen de stroom in bent gegaan eigenlijk. Hè? U bent tegen de adviezen ingegaan. U bent eigenlijk een vreemde eend in de bijt. U bent een dappere dodo. Uh, maar u hebt geïnvesteerd in, uh, op het moeilijkste punt. Uh, ja, dat zeer zeker wel. Ik denk dat dat ook een tip is voor heel veel ondernemers... Om um ook in een neergaande markt uh, ja, zeker niet stil te blijven staan. Dat is achteruit gaan en uh, ondernemen, het zegt het al. En dan moet je investeren en risico's nemen. Uh, dat heeft in ons geval absoluut goed uitgepakt. En, uh, ja, ik denk, laat dat een les zijn voor velen en uh, een tip. Uh, het, het geeft ook weer kansen in de markt en die ja. moet je pakken. Je hoort het vaak, maar dit is een concreet voorbeeld. U had vroeger alleen een autohandel en nu deed ook in banden. En u heeft nu een hele werkplaats ingericht. En de mensen zeiden tegen u, je bent helemaal hartstikke gek om nu een autowerkplaats te gaan inrichten. Uh, klopt zonder meer. Uh, op zichzelf is het natuurlijk niet zo heel bijzonder om een werkplaats uh, op te zetten. Wel in deze markt en het is me door uh, diverse mensen afgeraden. Ja, wij hebben het toch gedaan, maar er komt ook uh, ik zag de markt en wist dat er uh, animo voor was. En dan moet je het gewoon doen. Maar het lijkt me ook wel een eenzaam avontuur... als zoveel mensen tegen je zeggen, je bent niet goed wijs. Uh, misschien wel, maar ik denk dat een ondernemer ook een beetje eigenwijs mag ja. en moet zijn. Bent u een eigenwijs mannetje? Uh, een heel klein beetje. Ja? Maar <laughs> ik denk dat het een must is om ook een klein beetje succes ja. te kunnen behalen. Ja. We kijken vooruit, 2014. Nou, die, die titel die gaat naar een ander. En dat is nog geheim, hè, wie dat uh, wordt. Ja, einde van de week uh, wordt die bekendgemaakt. Ja. Uh, daar hebben wij ook een klein beetje mee mogen denken. Uh, vind Aha. ik ook heel uh, ja. waardevol om dat uh, straks te mogen presenteren. Ja, om het, door te mogen, het stokje door te mogen geven. En hoe ja. kijkt u naar 2014? Ja, in ons geval uh, absoluut uh, positief. Uh, we zitten nog steeds in de stijgende lijn. Uh, maar stabiliseert het zich, dan vinden we het ook prima. En dan kunnen we gewoon goed de klanten verder blijven helpen. En kwaliteit en service blijven verlenen. Ja. Ik denk dat dat ook het sleutelwoord is uh, um, uh, om de toekomst zeker positief tegemoet te zien. We moet hard blijven werken, maar het is toch wel uniek dat ik nu met een autohandelaar spreek die positief is over de toekomst. Ja, zijn wij niet alleen. Ook bepaalde dealers hebben al wel weer uh, We zien lichtpuntjes. We zien zeker lichtpuntjes, ja. Wordt het een leuk jaar, 2014? Ja, absoluut. Ja, kan niet anders zeggen. Het ziet er, uh, ziet er goed uit. Nou, uh, Marcel en Frederik, jullie horen het. 2014 ziet wordt een mooi jaar. Zeker weten. Veel belovende berichten. Ja. Oké, okay. hartelijk dank. Graag gedaan. En ik zeg uh, de groeten uit zeevang. De groeten uit Oosthuizen, gemeente Zeevang. De ochtend en Avondspits, NOS Radio 1 journaal you love, who you, love who you love, you love. one I don't know which way. I tried to run before, but I'm not. Perry hoorde u, maar Who You Love is eigenlijk een nummer van John Mayer. Acht minuten voor negen. Het proces tegen de Nederlandse oorlogsmisdadiger Siert Bruins... gaat in Duitsland zijn laatste week in. De Openbaar Ministerie heeft levenslang geëist... tegen de 92-jarige Bruins. Hij was in 1944 betrokken bij de moord op een verzetstrijder... in het Groningse Appingedam. Aan het eind van de oorlog vluchtte hij naar Duitsland. Verslaggever Rien Kamer is bij de rechtbank in Hagen. Goedemorgen, Rienk. Die rechtszaak die duurt al vier maanden. Wat is er de afgelopen maanden allemaal gebeurd? Wat hebben we gemist? Ja, dus er stonden oorspronkelijk zes dagen voor, voor deze uh, zaak. Uh, maar het is dus allemaal wat langer uh, gegaan. Dat komt omdat um, het een uh, bijzondere zaak is, die natuurlijk 70 jaar geleden speelde. Uh, de Nederlandse onderzoestdadige Bruins heeft in een, een Duitse documentaire toegegeven dat hij toen bij het uh, doodschieten van uh, verzetstrijder uh, Dijkema betrokken was. Maar hij zegt dat uh, een andere SD'er, Bruin toen bij de sigaraatsdienst, uh, heeft geschoten. Er waren geen getuigen, uh, maar wel uh, documenten, uh, bijvoorbeeld van verklaringen van vlak na de oorlog. Uh, die zijn allemaal uh, bekeken de afgelopen maanden, beoordeeld door deskundigen. Ook is de rechtbank uh, hier uh, in, in het Duitse Haken naar Hogeveen gegaan. Daar woont de uh, bejaarde zus van de vermoorde verzetstrijden. Die hebben ze daar gehoord. En er is onderzoek gedaan naar de psychische gesteldheid van Bruins. Dat kost tijd. En uh, een van de belangrijkste redenen is, is dat uh, Bruins... maar drie uur per dag zijn zaak hier in de rechtbank kan volgen. Ja, dan ben je wel even bezig. Ja, Rink, uh, je, je geeft al aan, het is niet vastgesteld of Bruins zelf de trekker heeft overgehaald. Toch eist de aanklager levenslang tegen hem. Is dat bijzonder dan? Ja, ja op, op zich wel, omdat de aanklager... Uh, uh, beoordeelt de zaak zo dat het uh, niet van belang is of het nou 100% zeker is dat Bruins of zijn SD-collega heeft geschoten. Ze waren er allebei bij met het duidelijke doel om de verzetstrijd te vermoorden en volgens de Duitse aanklager is daarom levenslang uh, gepast. En dat is ook uh, uh, bijzonder tot een paar jaar geleden werden dit soort zaken door de Duitse justitie gezien als doodslag en uh, doodslag verjaard. Daardoor konden oorlogsmisdadigers als Sier Bruins, die in Nederland uh, vlak na de oorlog ter dood was veroordeeld... in Duitsland een uh, redelijk gewoon uh, anoniem leven leiden. Maar sinds een paar jaar kijkt justitie in Duitsland anders tegen deze oorlogsmisdaden aan. behoorde het nu wel als moord en gaat dus als, uh, tot uh, vervolging over. Dat werd voor het eerst Duidelijk tijdens het proces tegen een andere Nederlandse oorlogsmaatregel, Heinrich Boeren. Die werd in 2010 tot levenslang veroordeeld voor de moord op drie onschuldige Nederlanders in 1944. En of Bruins ook levenslang krijgt, dat horen we waarschijnlijk woensdag als de rechter hier in Hagen een uitspraak doet. Ja, je zei net, uh, ze konden in Duitsland een gewoon leven leiden omdat justitie er geen aandacht aan besteedde. En het was ja. uh, zo toen dat wel het geval was, uh, kwam de bevolking van het dorp waar die woonde in opstand. Hè? Omdat ze hem zo'n respectabele man vonden. Nou ja, nou ja, in opstand. Maar in ieder geval waren ze nogal verbaasd over, uh, over de hele gang van zaken. En hij heeft daar natuurlijk een anoniem leven geleid, Heel, uh, uh, heel, heel vreedzaam eigenlijk. En uh, was ook een gezellige buurman. Er uh, was eigenlijk niets mee aan de hand. En uh, sommige inwoners van het dorp waar hij woonde... Uh, die vinden het eigenlijk raar dat 70 jaar na dato deze man nog voor de rechter staat. Um, uh, uh, ik heb natuurlijk ook daarmee uh, met de nabestaanden gesproken over deze situatie. En die zeggen nou voor ons is eigenlijk uh, de strafmaat niet zozeer van belang... Maar vooral van belang dat deze man nu de afgelopen maanden uh, zijn daden onder ogen heeft moeten zien. Dat hij voor de rechter staat. En uh, dat is wat hem betreft eigenlijk al uh, voldoende genoegdoening. Of hij nou levenslang krijgt of niet. Hoe is hij er zelf eigenlijk onder? Werkt hij een beetje mee? Uh, nee, nou ja in zoverre. Hij, uh, hij, hij zit er en uh, hij, uh, uh, hij luistert. Hij heeft um, vlak voor kerst de laatste dag toen uh, de, de eis van de, de aanklager... Uh, werd uh, bekend, werd. heeft hij nog wel iets gezegd, maar uh, berouw tonen, dat, nee. uh, dat doet deze man niet. Goed. Rink Kamer gaat het volgen daar bij de rechtbank in Hagen. Uh, u hoort van hem, Rink, dankjewel. Er is een busongeluk gebeurd bij Nijbeets in Friesland. Nathalie Schubert van de politie, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er gebeurd? Er is een, uh, een lijnbus, een Q-bus, is, uh, is uit de bocht uh, gereden. En uh, dat is uh, bij de afslag Nijbeets gebeurd. En daarvan uh, zijn nu, zoals het nu lijkt, negen gewonden met nek- en gezichtsletsel. En die zijn afgevoerd naar het ziekenhuis al? Nee, dat is nog niet bekend. Dat uh, onderzoeken de ambulances daar. Kijk, stel dat het gaat om gezichtsletsel, bijvoorbeeld een bloedneus... dan zal diegene niet mee naar, uh, naar het ziekenhuis gaan. Maar mocht het gaan om nekletsel en ze willen een foto maken... Ja, dan is het natuurlijk logisch dat ze uh, de betrokkenen meenemen. Dank u wel. Nathalie Schubert van de politie in Friesland over dat busongeluk. Hoort u ongetwijfeld meer over naamnegenen in het programma De Ochtend... met Guilaine Plag en Jurgen van den Berg. Veel plezier. Dan kom je tot... Twee dingen. Two Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Ronnie Naftaniel was ruim 30 jaar directeur van het CIDI. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël. Onlangs nam hij afscheid. Ik heb wel een soort telefoondraadje in mijn hoofd zitten. dat gaat rinkelen. als er politiek iets rondom Israël niet goed zit. Ronnie Naftaniel over oud-premier Sharon. en over zijn eigen band met Israël. Twee dingen. Actueel en persoonlijk. Vanavond tussen half negen en negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hey, ga je mee lunchen? Pff, ik heb nog te veel werk. Heet dat tegenwoordig ook al werk? Oh nee, dat is een Dell-tablet. Net zo productief als een laptop. Ja, dat klinkt leuk, maar ik had het over dat race-spelletje dat je aan het spelen bent. Oh, uh, dit is research. De Dell-tablet. Ideaal voor werk en vrije tijd. En alles ertussen. Voor Windows 8.1 Pro. Perfect voor werk, perfect voor de toekomst. Ruil nu je oude PC in en krijg tot 150 euro terug. Ga naar Dell.nl. Als startende ondernemer heeft u al genoeg te regelen. Smiddags inschrijven bij de Kamer van Koophandel. S'avonds visitekaartjes bestellen. Daarom zorgen wij er bij ABN AMRO voor... dat een zakelijke rekening openen geen onderneming op zich is. Dat kan gewoon online. Regel uw bankzaken tussen de bedrijven door. Open nu online binnen vijf minuten een zakelijke rekening. ABN AMRO. De bank al nu. Vanavond bij de VARA op 3... Jeuk met Thomas Agda en Peter Heerschop. Tieteman, tieteman, tieteman, man, man. Tieteman, tieteman, tieteman, man, man. Waarom noemt hij de Tieteman? Ik heb geen idee. Jeuk, de meest schaamteloze en schaamtevolle comedy van Nederland. Vanavond om tien voor half tien bij de VARA op Nederland 3. Zit u binnenkort achter het stuur van een nieuwe auto... of krijgt u een ander voertuig in bezit? Dan ontvangt u van de RDW de nieuwe kentekenkaart. Iedereen die vanaf 1 januari een nieuw of gebruikt voertuig koopt... krijgt er een in bezit. Hoe zit dat bij mij? Zolang die truck van jou blijft, Henk... houd je gewoon het papieren kentekenbewijs. De nieuwe kentekenkaart, dat zit goed...